Het is ongebruikelijk om iemand kort na het overlijden te eren en bovendien leidt het omdopen van een straat tot veel papierwerk voor instanties en bewoners. De Chinese president Xi heeft een bezoek gebracht aan Tibet. Hij liet zich er begroeten door een zwaaiende menigte en buigende monniken. Bezoek valt samen met de 70e verjaardag van de Chinese inval in Tibet. Peking stelt dat het land destijds werd bevrijd. Het weer is op veel plaatsen zon, vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... en vanmiddag in het oost en zuiden enkele buien met kans op onweer... temperatuur 22 tot 27 graden. Morgen is geregeld zon, s middags enkele regen en onweersbuien... dan 23 tot 25 graden. Dit was het internationaal. Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom, ZZ. Zon. Zon. Zandvoort, de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu Goedemorgen Zandvoort. En van harte welkom bij het goedemorgen Zandvoort programma. Vandaag gepresenteerd door Gert van Kuik en ondergetekende, ondergesprokene Kort Draaier.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 ik uh, zie een bevestigend momentje van, uh, van Gilbert. We gaan, uh, we gaan beginnen. Maar er komt eerst een muziekje ja? whistles ja. This is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 A dustland fairy tale beginning With just another white trash county kiss And 61 long brown hair and foolish eyes He looked just like you'd want him to Some kind of slick chrome America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 A Makes it all feel better Baby, summer holds what I want right now It's like the hoodie you'll find anywhere forever Baby, wherever ain't cold enough Won't we'll it come back around? Summer comes, I'ma come ahead Take a long drive, anywhere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 Maar krachtig muziekje zoals ja, we altijd maar we zeggen. Gaan we het proberen. Dit is. Uh, we gaan het weer proberen. We zijn er Tot weer. Wat is dat de lijn? We zijn we er weer. weer. terug? Ja. ja als je het niet interessant vindt, dan moet je het gewoon zeggen. <laughs> nou, iemand is ons van pesten, want uh, je viel gewoon van het een op het andere moment weg. Oh, maar. Uh, jouw goeie... vraag was: hoe weten mijn Duitse gasten? Ja. Het? Nou, ik hoop dat jij. Jij ja, neem ik aan een website. Dus uh, ik hoop dat jij daar in ieder geval.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 Plea, you let me go. Yeah, anytime I feel you got me. No, anytime I see you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm all my need when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, -da -da -da, 'cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, oh, baby. I'm begging, begging you. I'm put your love in the hand now, oh, darling. I need you. Try so hard to be a man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell, I used to be the shadow all my life was dragging over me. Broken man, that I don't know, won't even. Chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, on don't embrace it, why you feel for the need to replace me, you're the one way, trying to get. the good, up in a future town, where we could be at, like a heart in a bad way, shit, you can't give it away, your have, and you turn to face, but I, keep walking on, keep moving the door, keep on the phone, let the door is yours, keep also home, cause I the one that left in a broken home, girl, I'm begging, yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you, stop it.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 I'll be honest with you. I'm begging, begging you to put your love in the hand. Out, darling, I'm begging, begging you to put your love in the hand. Out, baby, I'm begging, begging you to put your love in the hand. Dame. En we luisteren naar, uh, naar de groep Moneskin, dus de band die uh, het italiaans nummer City Ebueni in, in 2021 won, het Songfestival. Um, als het goed is, hebben wij aan de telefoon nu Jante Otto. En Jante Otto is de projectmanager van Pride at the Beach. Klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met je?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 ...deels door het dorp... ...waar 71 vlaggen neer worden gehangen... ...van landen die eigenlijk... Die natuurlijk ...nog niet achter de... ...ja, ieder zijn uh, identiteit staat. Dus het is ook wel een mooie... Um, ...ja, mooi project... ...maar heeft toch ook nog wel een zware... ...ja, betekenis... ...of hoe je het ook precies moet zeggen. Ja. Dus, uh, dus dat komt er te hangen. Er zijn... Uh, ...ja, uh, wel verschillende activiteiten... ...maar net even in een kleinere omvang... ...dan normaal. Kijk, die is natuurlijk door het hele dorp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 En succes en met je werk en alles. Tot de volgende Fijn, keer. Dank. En een uh, fijne dag verder. Ja, jij ook. Hoi. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone.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 Look for the good Look for the good in everyone vibration look for the good look for the good everyone gets mad sometimes and maybe they should look for the good look for the good yeah look out for all the heroes in your neighborhood look for the good Life sure would be sweeter if everybody would look for the good in everything. Look for the people who will say your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.